Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Bij een incident ondergevallen. gevallen. Twee Jordaniërs werden de ambassade binnengelaten omdat ze daar timmerwerk zouden doen. Wat er daarna precies gebeurde is onduidelijk, maar een van hen werd doodgeschoten en de ander raakte gewond. Een Israëliër ligt met steekwonden in het ziekenhuis. Mogelijk houdt het incident verband met de felle protesten tegen Israël van de afgelopen week... tegen het plaatsen van detectiepoortjes op de Tempelberg in Jeruzalem. Dylan Groenewegen heeft de slot-etappe van de Tour de France gewonnen. De 24-jarige Nederlander was in de massasprint op de Champs-Élysées de snelste, net voor André Greipel. Het is de tweede Nederlandse etappezege deze Tour, na de overwinning van Bauke Mollema een week geleden. Het was al duidelijk dat Chris Froome de Tour zou winnen. Het is voor hem de vierde keer. Taliban-strijders hebben een bloedbad aangericht in een ziekenhuis in Afghanistan. Ze zouden 10 tot 12 artsen en patiënten hebben gedood, onder wie twee kinderen. De Taliban zijn al maanden aan een opmars bezig. Volgens de VN zijn daarbij het afgelopen halfjaar al ruim 1600 burgers om het leven gekomen. Het Amerikaanse congres stuurt aan op nieuwe sancties tegen Rusland. De leiders in het congres zijn het eens geworden over een nieuwe wet die stelt dat de bestaande sancties van kracht blijven en dat er nieuwe sancties bijkomen. Het Witte Huis had gezinspeeld op uitstel of opheffing van maatregelen tegen Rusland, maar dat wordt door de nieuwe wet vrijwel onmogelijk. De Nederlandse Estavette-zwemsters hebben op het WK in Budapest verrassend de bronzen medaille gepakt. Dat was vooral te danken aan slotzwemster Ranomi Kromovicjojo. Zij begon als vijfde en wist op te schuiven naar de derde plaats. Het goud was bij zowel de vrouwen als de mannen voor de Amerikanen.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 gingen uh, telkens naar de gereformeerde kerk en daar was een werden preken gehouden eigenlijk om de mensen te laten ervaren dat dat God leeft het is niet maar een religie maar het, uh, een, een soort godsdienst maar we hebben een levende God en die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 Sign stopt en mijn einde komt zal toch mijn ziel uw blijven zingen tienduizend jaren.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 Kracht, verborgen door een steen Toen u zich had Verworpen en alleen Als een rood Geplukt en weggegooid Nam u de straal En dacht aan mij Meer dan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 storm met u dichtbij, ik ben van u. En nu van mij. De diepste zee is voor. I'm